De politiek leider van de rebellenbeweging had eerder gezegd... dat zijn manschappen klaar zijn voor een confrontatie met het regeringsleger. Na 2,5 jaar zijn de boorwerkzaamheden voor de tunnels... voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam nu officieel afgerond. Vannacht werd de gigantische boormachine Victoria uitgezet... nadat het toekomstige station Rokin was bereikt. Op 25 maart 2010 werd begonnen met boren. In totaal werd een tunnel van ruim 6 kilometer geboord... onder de Amsterdamse binnenstad... De aanleg van de verbinding zal nog jaren duren. De planning is dat in 2017 de eerste metro door de Noord-Zuidlijn rijdt. Bij Almere is de A6-richting Emmeloord na een sluiting van acht uur weer open. De snelweg was sinds zeven uur vanochtend afgesloten... vanwege een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen. Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond... onder wie de chauffeur van de vrachtwagen. Volgens de politie van Flevoland reed de personenauto... door nog onbekende oorzaak tegen de vrachtwagen... die daardoor begon te scharen en kantelde. In Zuid-Frankrijk heeft een woedende buurman vier mensen neergeschoten. Drie van hen raakten zwaar gewond. Zij werden door meerdere kogels getroffen. De schietpartij vond plaats in het dorp Zet... waar de benedenburen van de Schutter een verjaardagsfeest hielden. De 49-jarige man ergerde zich aan het lawaai... en besloot om twee uur s'nachts in te grijpen. Hij stormde met een wapen de flat binnen en opende het vuur. Van de zes aanwezigen bleven er twee ongedeerd. De bovenbuurman gaf zich na zijn daad over aan de politie. Het weer, vanavond buien, in de kustprovincies kans op onweer en hagel... en in het oosten kans op natte sneeuw. Morgen in het oosten bewolkt, in de rest van het land wisselen wolken... zonnige momenten en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Hoevelaken, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en knooppunt Koenplein, 3 kilometer... Bij werkzaamheden op de 12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij de Meren, 4 kilometer. En op de 20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Knoppen plein 2 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Gratis naar de tentoonstelling Het Wonder van Delftsblauw... in gemeentemuseum Den Haag. Vandaag krijgt u bij NRC Handelsblad een bond voor vrij entree. Koop vandaag dus de weekendkrant van NRC...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 Het cultuurmagazine van de Avel. Jan Mom. Welkom terug bij Opium vanuit de Amstelfoyer Foyer in Carré. John Buisman zo over zijn ode aan het oude Katendrecht... in de voorstelling SS De Liefde. Hans en Hartog, jager over beeldende kunst... Gering van het Westfries Museum over roddelen door de eeuwen heen... in de virtuele vitrine Jenny Arjan. en natuurlijk ook muziek van Leon Giesen. Maar nu eerst de plek waar we hier zitten, Carré. Maandag aanstaande is het precies 125 jaar geleden... dat circusdirecteur Oscar Carré... dit beroemde theater aan de Amsterdamse Amstel opende... De openingsvoorstelling in 1887 werd aangekondigd... als het grote parade gala in hogere rijkunst, paardendressuur en gymnastiek. Nu, 125 jaar later, is er een buitengewone galavoorstelling... met Hare Majesteit als koningin... Als niet als koningin. <laughs> ze koningin, ze is koningin, als voornaamste ja. gast. En hier aan tafel een hele voorname gast, ook de directeur van Carré, Madeleine van der Zwaan. Kerstvers directeur ook. Ja, half Zal je jaar. met je neus in ja. de boter, hè, met dat ja, 125 absoluut. jaar. Ik mag meteen een heel seizoen feest vieren. Ja, ja. En, en hoe is het om directeur te zijn van zo'n bokhistorie als Carré is? Ja, los dat het natuurlijk een hele eer is, um, is als je het, uh, het boek leest... wat net is uitgekomen over de geschiedenis van Carré... ik moet zeggen, toen ik, het, uh, toen ik het uit had, dan voel je, je heel klein dan is het een hele eer om daar een heel klein stukje aan toe te mogen voegen. Maar er zit een, een historie van cultureel ondernemerschap in. En het is, het is niet zomaar een gebouw, het is echt... Cultureel ondernemerschap, het is, het is niet toevallig dat je dat zegt. Want je ja. hebt zelf geen theaterachtergrond, je bent ook echt als ondernemer ja. binnengehaald. Klopt. Hè? Jij moet dit gebouw rendabel houden. Klopt, ja, Is, is dus dat uit... moeilijk? Ja, het is een uitdaging, zoals we dat zo mooi uh, noemen. Wij zijn natuurlijk een, uh, wat dat betreft een financieel onafhankelijk theater... wat niet zo heel veel mensen zich beseffen... Uh, wat inhoudt dat je inderdaad daarin toch ook je, je verantwoordelijkheid moet dragen... om te zorgen dat je en artistiek hoogstaand kunt blijven programmeren... maar ja, ook je, je steentje bijdraagt voor die komende 125 ja, jaar. Met veel concurrentie, hè? Met het uh, de Delamart Theater, uh, gloednieuw, wat heel erg goed loopt. Uh, ik geloof in, in de Zuidas, Rai is nu ook ineens ja. een theater. Ja, ik, uh, ik zie het eigenlijk meer als kansen. Want als we nu met z'n allen ervoor zorgen dat mensen met heel veel plezier... naar het theater gaan en blijven gaan, hm. dan hebben we daar ook met z'n allen profijt van. Maar lukt dat? Gaat het goed? ja, het gaat goed. We hebben natuurlijk nu ook wel het geluk. We zitten met de jubileumprogrammering met echt hele sterke programmering en heel veel bijzondere ja, producties. Vertel. Dus we hebben nu uh, gisteravond al wat. Die treden erop, maandag. <laughs> ja, dat is net zoiets als met Sinterklaas. Dat dan hou je angstvallig heen. Je weet nooit wat je in je schoen krijgt. Dat ga je echt niet zeggen. <laughs> nee, ik ga het echt niet zeggen. En bewust niet. John Buisman misschien, maandag moet jij je zeggen. Nee, dan speel ik in Rotterdam. Oh, Rotterdam. Ja. Jij ja. Niet. Nee, bewust niet. We ze... Geef je nou over aan die magie van Carré. Ja. Nee, maar als het als zonder Karee hem van staat... Vincent kan het niet natuurlijk, toch? Als het in Carré staat, zal het wel goed of zijn. Of zonder Joep van het Hek bijvoorbeeld. Dat is toch mo die kunnen toch niet ontbreken, ja. maandag? Ja. Als ik alle artiesten, van, als we nu doorgaan van de afgelopen ja, 150 nee, jaar... heb doen, één je één gaat... hele lange uitzending, maar ben ik ook, heb ik een hele mooie voorstelling van drie okay. maanden. Ja. Dit is een verrassing en één desolutie wel, ook door dat jubileumboek. Want die prachtige uh, ijzeren dakspanten die wij hier zien, ja. uh, dat lezen we in dat boek. Die, iedereen dacht altijd dat ze van ja. Eifel waren, uit, uit Frankrijk, uit Parijs. Het is helemaal niet zo. Ja, maar in theater is het natuurlijk wel een plek waar je mythes mag vertellen. Dus ik denk dat wij toch ook wel blijven zeggen. dat er een mythe was dat dit van Eifel komt. Maar als je het boek leest, dat je misschien tot andere werkelijkheden gaat komen. Van de koninklijke fabriek van stoom pas, en ja. andere werktuigen. Van Stork. Ja. Gewoon uit Nederland, Stork. Maar het ziet er wel uit als Eifel, toch? Nou, het ziet er prachtig uit. Misschien ja. zijn ze ook nog wel veel beter eigenlijk. Maar, maar goed, het, is, ja. het moet bijgesteld worden dus. He? Dat klopt. Het verhaal is ja. anders. Uh, maandag, uh, dat programma, we gaan uh, vanzelf merken uh, wat daar te zien is. Wat, wat, waar kijk je zelf als directeur van Carré nog naar uit als voorstelling, nu de komende tijd? Nou ja, ik kijk sowieso wel uit naar maandag, omdat het natuurlijk vrij uniek is... dat je, dat kan ik wel zeggen, zo'n twintig artiesten uit de top van uh, Nederlands theaterland... uit alle genres op één avond bij elkaar in de voorstelling hebt... Hm. Dus daar kijk ik heel erg naar uit om daar feest mee te vieren. Uh, vervolgens, wat gisteren de eerste was, we hebben één week exclusief nog Herman van Veen met een voorstelling speciaal gemaakt voor het jubileum. Waarin hij verzoeknummers van mensen uh, die ze dus de afgelopen maanden hebben ingestuurd, nog één keer uit zijn carrière ten wacht. Ik heb hem gisteren al gezien, hij is prachtig, ik ga hem nog wel een keer kijken. En sta jij dan ook als directeur met een hoge hoed aan de deuren bij die voorstelling? Of? Ik sta zonder hoge hoed wel bij de deuren. Uh, uh, ik vind eigenlijk ook het mooiste om al bij de soundcheck stiekem in de coulissen te staan. Uh, en ik sta na afloop ook wel weer even de, in de gang om te horen wat de reacties zijn: buitengewone gala voorstelling, 125 jaar carré. Aanstaande maandagavond, dus. Ja. Je moet er gewoon bij kaart. zijn om te weten ja. wat, wat, wat daar op het programma staat. Er zijn nog kaarten beschikbaar? De ja, laatste kaarten zijn beschikbaar. Duur ook, hè? De, althans de duurste kaarten. Nee, maar we hebben heel bewust gekozen dat we het voor iedereen toegankelijk willen hebben. Carré is van en voor iedereen. Dus de goedkoopste rang is 31,25. Dat is te doen. Dat is te doen. Heb je ook wel een hele avond inclusief en dan feest En dan zit je bij. helemaal in de nok, of niet? Met een feest met een niet-onbekende niet band. Dat ga ik je ook vast even nieuwsgierig okay. maken. Ja. ja, goed. En de duurste kaarten zijn 126 euro. Ja. Voor de mensen die uh, wat beter willen zitten. Veel plezier. Maandag, en dank. Graag Leon zit er al klaar voor hij schrikt. Leon Giesen, muziek. Zie je het licht wordt lekker blauw. Zometeen dan komt de zon op en verdwijnt de kou.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 Net nu maar goé la palette en het gaat maar door. Iedere straat ook een verhaal en ik mag hier gewoon zitten bij een lantaarnpaal. En Parijs wordt wakker, Parijs wordt wakker, Parijs wordt wakker, word wakker nou. Ja, Parijs. ba pa ba pa ba pa ba pa ba pa ba pa Ik kwam hierheen met mijn beste vriend. We wilden de stad van de liefde in het echte zien. En gisteren in het café. Troffen wij twee Franse meisjes, eentje wilde mee En Parijs wordt, wakker, Parijs wordt wakker, Parijs Wordt wakker, Parijs Wordt wakker, nou Ja, Parijs wordt wakker, Parijs Wordt wakker, Parijs Wordt wakker, nou Parijs je. En beste vriend ligt met dat meisje in de hotelkamer te vrijen, Parijs, zee En ik zit hier te wachten, toch naar binnen mag. Het is al lang dag. En Parijs is wakker, Parijs, is wakker, Parijs, is wakker nou.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 Parijs wordt wakker. Leon wil graag een pleidooi houden voor verwondering. Stilstaan bij gewone dingen om ons heen. In zijn nieuwe programma Rijkdom geeft hij een korte cursus. Stilstaan en verwonderen. Omdat hij gelooft dat er winst te halen is voor ons allemaal. Als we beter en mooier naar de wereld van alle dag kijken. Toch Leon? Ja. En de voorstelling heet gratis rijkdom. hè? Oh, gratis, Geen onbelangrijk Ook nog. detail. Ja, Nee, dat is, dat is een, een maar e essentiële is... toevoeging. Ja. Heb jij de, wat je net zong hè, over Parijs? Ja. Dat is, uh, is dat autobiografisch? Helaas wel, ja. <laughs> nee. ja, ja maar dus ik, ik schrijf uh, gewoon alle dingen. Uh, sowieso in al mijn voorstellingen en al mijn liedjes zijn uh, waar. Of net zo waar als ik maar uh, kan. Uh, ja. uh, iets kan zeggen. Je ging naar dus, de stad uh, van de liefde. Maar je beste vriend bedreef de liefde. En ja. jij zat op de gang. Ja, ja, dat is waar. En, ik en... zie het beeld me toen ik naar binnen mocht. Waren ze net, uh... Ben je er overheen? Is het lang geleden? Uh, uh, ja, is lang... ja, mijn beste vriend is helaas alweer al vijf jaar dood. Dus uh, ah. dat is, uh, dit is denk ik uh, twintig jaar geleden of zo. Oké. Okay. Het is, is voor ons winst te halen, zeg je, als we anders naar de dingen om ons heen kijken. Wat, wat voor winst kunnen we daaruit halen? Uh, nou, kijk, ik, ik geloof dat het. Uh, je leven bestaat uit, uit gewone dingen over het algemeen. En uh, dat het echt voor mezelf in ieder geval echt de moeite waard is om daar goed naar te kijken en die dingen op waarde te schatten. Alleen wat mijzelf ook opvalt, het, het, het, het valt mij op en ik, ik heb een theorie erover, maar die heb ik ook maar voor een deel van Discovery Channel. Dat is namelijk uh, dat uh, een krokodil, het brein van een krokodil, is kennelijk zo dat als iets. Niet, niet beweegt, dan ziet de krokodil het niet. En zo zijn wij ook een beetje, volgens mij. Als dingen in je omgeving niet meer veranderen... dan neem je ze eigenlijk niet meer waar. En zo loop je aan heel veel dingen voorbij. En ik geloof dat het dan heel goed is... om zelf af en toe een beetje van perspectief te veranderen. Om de dingen gewoon weer goed te zien. De ja. dingen waaruit je leven bestaat. Al die dingen die je als vanzelfsprekend ja. eigenlijk uh, ziet. Uh, of, of juist niet ziet, omdat je ze ja, niet meer vindt, ziet, ja. vindt. Ja, en er is zo'n grapje van John Cleese. Bijvoorbeeld, hier, daar zit hij en dan uh, doet hij... Wel, what was that? Well, that was your life. Can I see it again? No. En volgens mij is het enige antwoord daarop... het enige wat ik kan verzinnen, is goed kijken. Wel goed kijken en opletten wat er allemaal aan je voorbij vliegt. En hoe verwerk je dat in je voorstelling? Gaat Gratis rijkdom? Ja, ik geef gewoon een aantal... Ja, mensen zeggen vaak tegen mij uh, dat ze vinden dat ik anders kijk. Dat vind ik persoonlijk helemaal niet hoor. Ik kijk heel eh, gewoon. Ja, ik gewoon dat je kijkt zoals je kijkt. Ja, ik, eh, ja. ik doe het niet. Alle, maar, maar het is wel, wel zo dat mij opvalt dat mensen heel veel aan dingen voorbij lopen. En als ik ze dan een keertje gewoon aan hun laat zien, dat ze ineens zeggen: ja, oh jee, dit is eigenlijk ontzettend mooi. En, maar ik ben het een beetje voor mezelf een beetje uit elkaar gaan halen, hoe dat nou werkt. Dat kijken. En laat je dat in die voorstelling zien? Ja. Ik bedoel, is het een soort ja. lezing met spreekbeurt, beelden? Of zo? Een soort spreekwoord. Een spreekwoord met, met moderne middelen. Ja, dat, uh, over waarbij ik een pleidooi doe om de dingen mooi te zien en meer beter te worden in stilstaan. Dus als het goed is, als je jouw voorstelling gezien hebt... loop je daarna heel anders over straat en waar dan ook? Ja, heel eventjes wel, ja. Heel en daarna eventjes. kom je bijna mij. En dan, ja, om het vast doen, te kunnen houden. Ja, ja nee, maar dus ik hoor van mijn technicus ook dat dat zo werkt. Ik hoor van een aantal mensen om, om me heen wel dat, dat, dat het werkt, ja. ja. Iemand hier aan tafel die dit herkent trouwens, of niet? Van Lene of John? Ja, hoor, absoluut. Ja. Ik, ja maar ik doe, het, ik doe het weer anders. Ik ga vaak in de auto in de stad zitten. Dus midden in een, in een druk gedeelte van de stad. En dan een jazzplaatje opzetten en dan kijken... Of de, of het matcht, uh, nou, of de het muziek matcht met wat, met er wat voorbij je komt. ziet. Ja, ja, ja, ja. Je maakt gelijk je eigen. in dit je geval maakt je eigen audio je, Ja, je maakt je eigen soundtrack. En dan is er altijd wel een man die die witte onderbroek uit die bilnaat haalt. of zo? Weet je? Dat, is, dat zijn de, dat zijn de, de fijne momenten die, dan. Die passen dan heel mooi ja, bij de muziek. Ja, er struikelt dan. iemand net. Ja, dan draai ik me altijd heel snel op <laughs> als ik dat ja, zie. Ja, ik blijf het nee, ja. Maar je ja. ziet het wel dus. Ja. Ja, dan. Ja. Goed, uh, het programma Gratis Rijkdom. 11 december te zien in Schiedam. 20 december in Amersfoort. 21 december in Deventer. En op 20 januari, opschrijven allemaal, staat Leon Giese in de Kleine Comedie hier in Amsterdam. En uh, voor de luisteraar die nog meer trouwens wil zien en horen, die kan ook nog naar opium.afro.nl gaan. Want uh, je was ook nog te zien in onze virtuele vitrine. Ja. Dit is opium. Theatermaker John Buisman maakte een muziektheatervoorstelling in een loods op Katendrecht in Rotterdam. Die voorstelling heet SS De Liefde. Hij blikt daarin terug op een verdwenen wereld. Het zware bestaan van arbeiders en zeelui in de Rotterdamse Zeemanswijk. Uh, John, je bent dicht bij huis gebleven dit keer, hè? Ja, dat is, wel, uh, dat is uh, ontzettend prettig. Ja? Ook, nou, qua reizen, is het, want ik reizen ontzettend graag met voorstellingen. Maar dit is, wel, uh, dit is wel erg leuk. Ja, maar ook qua onderwerp. Uh, uh, Katendrecht, waar, waar, waar je... Je familie vandaan komt? Ja, mijn vader en zijn elf of twaalf broers. Ik weet het al niet meer. Die, die, die, dat komt allemaal van, van Kaat en En waarom wilde je daar graag een voorstelling over maken? Ik uh, zag een uh, foto van uh, Aart Klein. Of een fotoboek van Aart Klein. En dat is allemaal jaren zestig, jaren zeventig Olmen. Dus dat gaat gewoon over die mannen... met die hele grote klauwen die gewoon vijftig jaar trouw... In de haven werken. Uh, ja, ja, en dat sprak me enorm aan. Die zwarte gezichten spraken me enorm aan. En de foto's en de sfeer uit die periode. Ja, want je hebt als, als uh, hoofdpersoon... Heb je... Aris gevormd. Hè? Dat is ja. een, een machinebankwerker. Ja. Wat voor figuur is dat? Uh, nou, het, het verhaal uh, uh, gaat over Aris. Die is 59. Die is zijn tweelingstus verloren uh, op z'n achtste. En sinds die tijd kan hij niet meer slapen. Dus hij rijdt alleen nog maar uh, door de Rotterdamse havens de hele nachten. Op het werk kan hij zich, uh, zich wel handhaven. Maar s'avonds, avonds, zodra de toeter gaat, is het afgelopen. Een soort rituele doler. Dus, je, dus het stuk neemt je terug naar toen hij acht was. En wat er gebeurt met de familie met het verlies van zijn zusje die, uh, die verdrinkt. Ma ja. die krijgt kennis aan een Chinees en die raakt aan de opium. Pa monstert aan op de SS Rotterdam. En dan komt tante Anna in huis een hoer. Want iedereen had bijna een hoer in huis in Katendrecht. Oh ja? De jaren zestig. Ja, niet voor eigen gebruik. Neem een hoer in huis. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Ja, de hoerenhuis. Ho ho ja, Kateren was de rosse buurt van, van Rotterdam. Dus, uh, maar die, die, die hadden niet, zoals hier in Amsterdam, hun eigen hokje... maar die zaten gewoon bij mensen thuis in een kamertje. Ja, maar die, ook het eigen hokje, maar dan het, ho het hokje bij de straat. Oké. Okay. Snap En de, weet... de rest was bewoond. En volgens mij zondags, als er dan iemand van de kerk langs kwam... dan moest ze even weg. <laughs> en, dan, uh, en dan zaten ze daar. Dus dat was de gewoonste zaak van de wereld. We hebben afgelopen donderdag, na je voorstelling... wat reacties opgenomen van het publiek. Oké. Okay. Het was hilarisch rauw. Ja. Ja. Het ja, was erg leuk. Het oude Rotterdam, leuk. Gewoon uh, om te horen taaltje en uh, hier Katendrecht. De herinnering aan uh, hoe zijn vader was en het zusje. Het is wel klein, klein leed uh, verteld, mooi. De liefde van de stad of de liefde van de oude Kaap, uh, denk ik. Een, uh, een verdrietige man met, uh, met heel veel uh, emotie. Een leuk concept. Ja, goed verwoord. Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vind heel daam ook heel leuk hier bij de havens. Geweldig, geweldig. Zo Rotterdams. Ja, heel mooi. Genoten. Ik heb me speciaal ook gevraagd of dat hij dit uh, dus zelf mee heb gemaakt of dat niet. Maar dat was niet zo. Hij heeft het uh, toch minder of meer zelf bedacht, zeg maar. Hilarisch gauw. Ja, mooi. Mooie formulering, ja. ja. En... en, en... Deze laatste bezoekster die heeft het je ook gevraagd. Want de, je zei dat er zit, natuurlijk veel drama in zusje dat verdrinkt en hoeren in huis, et cetera. Het is, het is in ieder geval niet helemaal, maar deels misschien ook wel autobiografisch. Of... Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Er zitten wat dingen in. Mijn oma, Bill van de Kilomaan de oudste broer van mijn vader, die heette Aris en zo heet ik. Ik, er komt een gitaar van Boort en dat is ook weer de gitaar van Aris. Er zijn wat verhalen uit. Mijn opa sliep met handboeien om. Die was als de dood dat hij mijn oma verrot zou slaan in zijn slaap. Echt waar? Ja, dat hebben we eruit gehaald net voor de première. Oh. Dat, was, dat was zo. Die sliep met handboeien om, want die sloeg mijn oma verrot s nachts. Die werd gewoon, die had een rare droom. Die had nacht, eh, nachtmerries, ja. Waarschijnlijk van die elf zoons. Dat weet ik niet meer, maar <laughs> dat... dat, dat uh, dus er zit... Maar het, is, ja, het, is, het is natuurlijk niet de Jullie hadden geen hoer in huis eh, vroeger. Nee. Nee, we nu, hebben nu, nu een hoerenduis. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik dat weet was niet wie het niet. zich beledigd moet voelen. Maar goed. Uh, uh, je hebt het over twee types verdriet hè, in je voorstelling. Ja. Wat voor types? Je eigen verdriet en andermans verdriet. Want wat, wat is en dat is het raar. Ja, ja dat, is, dat, is, dat vind ik erg lastig om uit te leggen. Het gaat over de, de, tekst, de, tekst, de werkelijke tekst van Peer Wittables is... je hebt twee types verdriet. Je mm -hmm. eigen verdriet en andermans verdriet. Maar, en dat is het raar, het ene type kan niet zonder het andere. Alleen met je eigen verdriet kom je er niet. Nee, nee, kan nee. Ja, dat, ja. Kan, dat kan ook op een tegeltje. Ja, dat ja. kan ook op een tegeltje, ja. Trouwens, alle zinnen van Peer Wittebols, want die heeft geschreven bij, ja. alle zinnen van Peer Wittebols kunnen op ja, een maar tegeltje. Hoe, hoe maken jullie die voorstelling? Jij komt met het, met het thema of het idee. Ja, en dan, uh, en dan uh, stuur ik Peer uh, in dit geval foto's. Ik kan een schrijver ook nog wel eens uh, uh, mezelf opsturen met een kostuum aan. En uh, ik wil een schrijver ook nog wat ik heb Jezelf met een kostuum? Nou, ik heb schulde de vorig jaar een, uh, gewoon een uh, foto gestuurd van, uh, van mijn personage. Oké. Okay. En dan kan een schrijver daarover zitten denken. Uh, ah, oké. Okay. Uh, peer, uh, uh, ja, ik wakker Peer zijn, uh, zijn, zijn, zijn fantasie, fantasie aan. En dat doet Peer dan weer bij mij. En, en dan mi maken we elkaar gek met familiefoto's. En muziek speelt een belangrijke rol ja. in de voorstelling van Keimpe de Jong, een Kok van Vuren en uh, Michel Barnabila. Ja, absoluut. We gaan, we gaan even luisteren, naar een ja. stukje. Ja, dat is het uh, tante Anna thema. Het tante Anna thema. Ja. Wat ja, was dit ja, bij tante Anna? Dit is de, mu de muziek van tante Anna, ja. Hiervoor heb ik anderhalf jaar op het achterkamertje gezeten bij de familie Goosens. Maar die hebben een mongoltje in huis dat er niet helemaal lekker in orde is. Tony. En Tony die vergeet dat je eerst moet kloppen voordat je ergens binnenkomt. En daar houdt de klant niet van. Nou ja, je hebt ze er wel bij hoor die het een extraatje vinden. Dat er een onbekende staat mee te koeken loeren. Maar over het algemeen komen ze voor Anna. En niet voor Tonnie met zijn dikke tong. Dat is, uh, daar is het, het, het thema van. Daar is deze muziek ja, de ja. achtergrond bij. Uh, de, de, de jazz, blues-achtige muziek, dat past bij Kaat en Drecht? Bij... Uh, de, de enige plek in Rotterdam waar in de oorlog uh, jazz werd gespeeld, Kaat en Drecht. De enige plek? Ja, er stond uh, voor aan de kaart verboden voor Duitsers. En dan zijn er foto's uh, van SS-officieren... Uh, met twee uh, zwarte Amerikaanse muzikanten, twee Joodse muzikanten. En die zitten daar met grote dikke sigaren een beetje naar uh, van die jazz te genieten. Want wat was Katendrecht voor wijk dan in die tijd? Ja, uh, Katendrecht is een soort, uh, is een punt de Rotterdamse haven in. En dat is een heel erg afgesloten gedeelte. Dus de eerste Chinezen. Uh, alles, alles wat eerst in Nederland kwam, kwam op Katendrecht. Dus op Katendrecht werd uh, opium geschoven. Mijn vader vertelde wel eens in de jaren 30, 40. Dan moest hij dingen bezorgen. Hij zegt dan kwam hij in een, een pand binnen. En dan lagen de Chinezen drie, vier hoog. Aan alle, elk, alle kanten van de kamer uh, aan de opiumpijp. Het was een een, ook een, een, ja, laten we zeggen een, een apart deel. Een eigen beetje anarchistisch stuk? Of? Absoluut. Ja, absoluut. absoluut. En dat is altijd gebleven tot de jaren tachtig. En toen werd het te heftig met de prostitutie. Tenminste niet met de prostitutie, maar met de, met de heroïne. En toen heeft de. de toen heeft de politiek het daar weggehaald. Is het. Ja, er spreekt ook enige nostalgie uit? Hè? Bedoel, ja. Zou je eigenlijk in die tijd graag geleefd hebben? Uh, nee, ja, dan, dan eerder in de jaren 20 Berlijn of zo. Uh, uh, maar alleen ik jij, zou... jij keek een beetje. Je betrok je gezicht zo van: Nou, ik niet? Of? Nee, ik moet er toch even niet aan denken. Dat je in die tijd zou leven. Ja, nee, ik, ik, ik proef daar namelijk ook toch wel heel veel drama en verdriet en ellende in. in de ja, maar dat, dat blijft toch altijd? Dat zit in iedere periode. Dat zit in Tenminste, dat hoop ik wel. Uh... Maar, ja, maar ik geloof er ook nog wel in, in iets van vooruitgang. Ik denk dat we nu toch nee, maar dat punten hebben. Ja, maar dat was, meer... toch, dat was een waanzinnige ja, vooruitgang. Ja. In die tijd bedoel ik. Ja, absoluut, absoluut. Er absoluut. kwam allemaal nieuwe invloeden, in de. Dat was een gek. Dat was een, een ontzettende multiculti... Uh, dat was de grootste multiculti -wijk van heel... Maar het is eigenlijk, eigenlijk een hele bruisende tijd. Absoluut. Met misschien wel wat negatieve kantjes. <laughs> nou ja, en het is Rotterdam, maar ik ben een Amsterdamse. Dus Oké. Okay. ook oh, niet wat ja, ja, ja, ja, ja, ja, Om die ja, ja, ja. er maar even in te gooien. Ah, wat, oh, dan weet ik al het programma al voor maandagavond. <laughs> ja. Maar je hebt wel... Bijvoorbeeld, je komt ook met een rode kruidler, uh, uh, hè, Kom je ja, de, uh, de voorstelling de podium, binnen. Zeg maar, de ja. voorstelling binnen. Het is, het is ook wel... Je, nou ja, een soort, Het is mooi, hè? De tijden de ontwerpen uit die tijd, et cetera. Het, het speelt zich nu, hoor, maar Ares is... Blijven staan in de periode waarin zijn zus is overleden. Aha. Snap je dus daarom? Daarom heeft hij nog steeds die rode kreten. Die trouwens gisteravond die idee. Oh, oh fuck. En oh, het die het ik stond niet buiten. Ja, ik kom van buiten en ik rijd de zaal in. En ik stond buiten. En, en, en, en die technicus bleef maar in mijn oor praten van je kan naar binnen, je kan naar binnen. En ik stond dat ding aan te duwen. Ja, het is alsof je een auto aan staat te duwen. Dus ik was back en back af voordat ik moest beginnen. En iedereen met die dacht voorstelling. dat ik erbij hoorde of niet? Ja, ik heb tegen de muzikanten gezegd dat het te benzine was. <laughs> want die zaten al heel erg te wachten op de eerste nummer. Nog heel even iets, iets anders. Want deze ja. en volgende week zijn er twee hoorspelers te horen op Radio 1. Ja, in het Afro Radiotheater, waar jij ook bij betrokken bent. Hè? Ja, ik heb uh, ook een uh, solo. Uh, van Peer Wittebol's uh, gedaan zondag. Wat een leuke sfeer is dat, zegt? Die, ja? die hoorspelen, ja, waanzinnig. Het is onder andere een eenmansopera. Het uur ja, van het konijn. Een... Dat ja. gaat over? Uh, dat, ik heb aan Peer vorig jaar gevraagd: uh, schrijf voor mij een heel leven en een half uur. Een heel leven in een half uur. Ja, en, en dat, dat is gelukt. Is een, dat is een waanzinnig gelukt, ja. En uh, ja. Wat, wat moet ik me voorstellen bij een eenmansopera? Uh, dat ik hem uh, gedeelte, uh, voor een groot gedeelte zing en uh, voor een groot gedeelte uh, spreek. Het is, uh, ik heb het hier staan, vanaf dinsdagnacht te horen op Radio 1. Of ook te beluisteren trouwens via radiotheater.avro.nl. En podcasten hè? kan je hem ook. Ook via, nog. via iTunes. De techniek staat voor niets tegenwoordig. Ja. De voorstelling SS De Liefde met John Buisman is uh, tot zondag 9 december te zien. In de Loods aan de Veerlaan op Katendrecht in Rotterdam. Op onze site opium.avro.nl zijn ook beelden van de voorstelling te zien. Daarna houdt hij op, John, of ga je het nog? Ik uh, hoop het niet, want ik ben er nog niet klaar mee. Misschien dat hij een keer in, uh, in, in Carré kan Ja, in Carré. ik weet Ja, ik ben niet over, ja ik is ben in het... Amsterdam, hè? Ja, dat maakt, ja, het maakt mij niet uit. Jij, uh, <lacht> <lacht> Jij uh, begon erover. Het maakt ben, mij allemaal niks wacht uit. Ik wachten af, het wordt ja. hier vanzelf aangekondigd. Goed, Tot zover dan, John Buisman. <lacht> De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band. Met dat ene. Deze week. Ik ben Jenny Arian. Ik ben actrice, uh, cabaretière... Ik speel nu Miss Hennigan in de musical Annie. Jij komt de komende tien jaar niet meer buiten, klein kreng. En wat zeggen wij nou? Ik hou van nu, Miss Hennigan. Jij ligt. Het is ontzettend leuk om zo'n over-de-top wijf te spelen. Niemand moet haar. En ze haat kinderen, maar ze moet wel voor ze zorgen. Nee, er is geen persoonlijke herkenning. Ik haat bepaald geen kinderen. Ik heb een kleinkind van... En daar hou ik heel veel van. En die neemt ook regelmatig kinderen uit haar klas mee hier naartoe die hier spelen. Ik ben dol op kinderen. Mijn bijdrage aan de virtuele vitrine is een, een beeldje... wat mijn dochter op drie, drieënhalfjarige leeftijd van mij heeft gemaakt. Die heeft van uh, echt die ouderwetse grijze echte klei... een portret van mij gekleid. Een bol groot hoofd. Uh, het is alleen maar een hoofd. Met uh, twee Luciferse stokjes en daar weer klei aan met van die stakerige armpjes aan de zijkant. Hij heeft ze twee rode wangen opgeschilderd, een rode mond en twee hele grote groene ogen. Ik vind het een geweldig portret en heel goed geobserveerd door mijn dochter. Als je nou benieuwd bent naar deze, uh, ja, toch uh, klei-aardappel-edog-portret uh, van mij, dan ga je naar de site opium.avro.nl. Jenny Arjan. En dan nu weer uh, voor alle luisteraars een tip. De Sinterklaas boekentip van schrijfster Mensje van Keulen. Daar komt de eerste tip. Dat is een boek dat al wat ouder is... dat vorig jaar de boekenprijs kreeg. Dat is de boek van Julian Barnes, alsof het voorbij is. Uh, spannend, bijzonder. Het is alsof je met Barnes meekijkt en meeleeft... maar het is wel degelijk fictie. Maar dan komt de grote tip en het is toch voor Sinterklaas. Dus ik vind echt het boek voor kinderen... het allermooiste kinderboek blijft toch en het blijf, is het ook voor volwassenen. Dat is ook onverwoestbaar en dat is en blijft alleen op de wereld. Dat boek is volgend jaar 135 jaar oud, maar is zo levendig als wat... Als ik zelf denk aan hoe het was toen ik dat boek las... dan krijg ik al tranen in mijn keel. En dat is niet in de laatste plaats. Omdat in dat boek dat met de legendarische zin begint... Ik ben een vondeling. En dat eindigt met de laatste zin over de hond Kapi. Dat is een boek dat zelfs toen al... bij kinderen de liefde voor dieren bijbrengt. En dat vind ik ja, vind toch heel belangrijk. Dat je dat al zo vroeg meekrijgt. Een weergeluidsboek, Dus alleen op de wereld. Er zit een klaastip van Mensje van Keulen. Het NOS Journaal nu, Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS Journaal. Weggebruikers hebben in november minder last gehad van files. Volgens de AWB lag de fileswaarte, dat is de lengte, keer de duur van de files. In november ruim 40% lager dan het gemiddelde in november de afgelopen zes jaar. Vooral overdag waren er veel minder files.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 En in een dorp in Zuid-Frankrijk heeft een woedende buurman vier mensen neergeschoten. Drie van hen raakten zwaar gewond. De man ergerde zich aan het lawaai van zijn benedenburen die een feestje hielden. Hij stormde met een wapen de flat binnen en opende het vuur. Na zijn daad gaf hij zich over aan de politie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Opium. Welkom nou, terug bij Opium. ANWB-verkeersinformatie. files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 2 kilometer. A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 2. 3 kilometer op de ring van Amsterdam, de A10... tussen de afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. Bij werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij de Meren, 5 kilometer. En op de A20 richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein, 2 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Dit is Opium. Welkom terug bij Opium. We gaan het zo direct hebben over roddelen in de 17e eeuw... met adgering van het West-Fries Museum... en mooie voorstellingen op het gebied van beeldende kunst... met uh, Hans Den Hartog-Jager. Maar eerst even uh, de tips voor onze luisteraars. Uh, om te beginnen maar even de uh, op hete kolen zit... directeur <lacht> van Carré Madeleine van der zwanen. leuke tip nog voor de luisteraar? Ja, waar, waar wij elkaar net ook in uh, gevonden hebben. Connie Jansen danst, komt nog terug uh, nadat ze in de tramremise heeft gestaan in Carré. Ze gaat hem ook aanpassen aan het theater. Dus 18 tot 20 januari. En ja, als iemand ook de recensies heeft gelezen, die zijn zeer line en terecht. Dus daar verheug ik me heel erg op. Maar Dat hebben we we vorige week drie keer gezien, die voorstelling. Drie keer? Ja, ja. En... ja ik moest Connie interviewen na afloop. Maar ik heb drie wereldavonden gehad. Want wat, vond je, wat vind jij Race. er mooi aan dan, John? Ja, ja, ja dat, uh, bijna, dat is echt moeilijk uit te leggen. Oké, okay, wat is jouw tip, John? Uh, natuurlijk uh, de laatste tour van het Willem Breuker-collectief. Met uh, Peter Bollaus en Loes Luca. Ja. Allemaal kijken. Dat, die loopt uh, nog steeds? Ja, die loopt nog steeds. Die loopt tot uh, 17 december. Vanavond in Rotterdam. Dus laten we hopen dat hij vol zit... Uh, Enschede, Haarlem, Arnhem, Amstelveen, Alkmaar, Leeuwarden, Den Haag. Willem Breuken, collectief. Hans en Jager, een tip voor de luisteraar? Volgens mij moet je voor de zoveelste keer naar Cloud Atlas. Voor iedereen die die film al de gezien film? heeft, moet er nog een keer heen. Ik heb hem een paar weken geleden gezien. Toen enorm geërgerd. Ik vond het ontzettend hoop pretentieuze onzin. En tegelijkertijd blijft hij maar in mijn hoofd spoken. En wil ik hem eigenlijk nog een keer gaan zien. Ik vond het boek zo prachtig. Ja, ja, ja, Cloud Atlas, de film. Er is, wordt veel over uh, geschreven, zowel in negatieve als positieve zin. Uh, je moet hem misschien ook wel meerdere keren zien, gewoon om hem te kunnen volgen. Ad ja. Geerdink, een tip voor de luisteraars? Ja, ik blijf een beetje in uh, mijn vakgebied, het museum. Uh, het was uh, afgelopen week uh, stond de week in het teken van de armoede. Hoezo armoede? En er is uh, ja, een beetje een verborgen museum in Friesland, in Heerenveen. En dat is het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, helemaal gewijd aan. De grote voorvechter voor de armen in de 19e eeuw. De eerste socialist in de Tweede Kamer. En dat is toch wel een heel bijzonder museum om een keer naartoe te gaan. Omdat het helemaal theatraal is opgezet. Over Domela, Nieuwenhuis. Alle vier dank voor jullie tips.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 Deze week beeldende kunst met Hans den Hartog de Jager. Hans, wat uh, uh, is het eerste onderwerp dat je aan wil snijden? Laten we het over de Rijksacademie hebben. Waarom ben je hier vandaan? Ja. Daar zijn de open dagen dit weekend. En daar wordt dan een soort vlootschouw gegeven van... zijn het dik vijftig jonge, aanstormende, vaak zeer getalenteerde kunstenaars? Ja, want wat doe, even, wat doet de Rijksacademie? Die leidt kunstenaars op. Of ja, die geeft ze eigenlijk een atelier voor twee jaar... en dan mogen ze zich dan verder ontwikkelen. Ze hebben dan al een academie achter de rug meestal heel internationaal, van Chinezen tot Koreanen... tot Polen, tot noem maar op. En het is heel leuk, omdat je daar heel goed kunt zien... wat er allemaal speelt in de beeldende kunst... wat ambitieuze, jonge kunstenaars allemaal willen gaan doen. En ja, je krijgt een enorme hoeveelheid indrukken en ideeën... dus het is prettig om er toe te gaan. Dus dit weekend, Dit weekend, opdagen. vandaag en morgen is het nog. En je kunt er zo in lopen, uh, altijd een hele levendige sfeer... Ja, van alles wat. Dus van schilderkunstvrij behouden... tot onbegrijpelijke conceptuele installaties... van mensen die gaten in het plafond hebben gezaagd... waar je doorheen kunt kijken. En wonderlijk en bijzonder. Ze worden bedreigd hè, door de bezuinigingen. Wie ja, niet, maar exact. zij ook vooral. Zij zeer. En het, zie je, Als je dit weer ziet, besef je dat het heel jammer is. Ze gaan waarschijnlijk samen met de ateliers... nog zo'n instelling in Amsterdam. Ja. En ja, je merkt al dit moet blijven. Niet alleen omdat het voor die kunstenaars fijn is. Maar ze brengen een soort levendigheid in de hele kunstscene in Amsterdam. Die kunstenaars die zwerven over de stad uit, die blijven hier hangen. Gaan weer andere dingen doen, leren elkaar kennen, sturen dingen op. Dus het is gewoon ontzettend goed voor de cultuur als dit soort dingen blijven bestaan. Ja, we hebben daar met Opium toen drie maanden geleden uitgezonden ook over dit onderwerp. Het zou natuurlijk ook wel misschien goed kunnen zijn, zo'n samenvoeging van ateliers en ja, dat of zou niet? kunnen werken. Ik weet niet of het veel extra oplevert. Het blijkt eigenlijk, ja, er wordt bezuinigd. Het is nodig, het schijnt in veel opzichten. Maar of het nou op zich zo'n zegen is, dat weet ik niet hoor. Nee. Of voor deze instellingen. Je ze... hebt, de, je hebt de, uh, gezien wat er nu tentoongesteld wordt. Zitten, zitten daar de nieuwe, ja, hoe moet je het zeggen, Damien Hurts, uh, uh, Magdalena Dumas, uh, noem ja, maar op. dat kun je nooit voorspellen. Ze zijn nog net die jongen om dat te gokken. Wat ik een grappige ontwikkeling vond, is dat daar steeds meer kunstenaars opduiken... die eigenlijk al een generatie ouder zijn. Het heeft me denken aan het beroemde verhaal het Breitner, de grote Breitner ergens in 1880 ook nog eens een keer op de Rijksacademie's gaan zitten, toen hij alle paar van zijn echte meesterwerken had geschilderd. Die dacht, ik ga het ook nog een keer proberen. Die was dan een half jaar weer weg. Hetzelfde effect merk je een klein beetje. Nou, geen wereldberoemde kunstenaars, maar Thomas Raad en Gert-Jan Kokken... hebben echt al wat serieuzere tentoonstellingen achter de rug. En die exposeren daar nu ook. En inderdaad, ze zijn wel opvallend goed. Ze hebben lekker kunnen werken, denk ik. Ze hebben overtuigende grote installaties. Waar ik echt dacht, van, wauw, hier gebeurt wel wat. Vandaag en morgen dus tot 7 uur in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten... aan de zafati 470 in Amsterdam volgende tentoonstelling. Ja, het speelt al wat langer, maar wilde ik er toch even over hebben. Enish Kapoor, de grote, de beroemde, de, de wereldberoemde Enish Kapoor... heeft een tentoonstelling in De Pont in Tilburg. En ik, ik heb er al over geschreven. En ik ben er nog steeds niet uit. Soms blijft een tentoonstelling zo door je hoofd zeuren. Hij komt oorspronkelijk uit India. Hij is woont in India geboren. In Engeland. Echt zo'n Engelse kolonieverhaal. Uh, uh, lang in Engeland gewoond al. Uh, maakte vroeger hele subtiele, tere beelden met puur pigment. Dat nam hij van die zakken pigment. En die strooide die over zijn beelden heen. Dat dwarrelde uit over de vloer. Dat is altijd heel spannend. Je wilde het eigenlijk aanraken, maar dat mocht dan niet. Hij, maakt nu steeds, hij is steeds beroemder geworden. Hij is echt een soort god in de kunstwereld geworden. Hij maakt allemaal wat enorme beelden op grote pleinen en zo. Gigantische spiegelende objecten. Ja, het moet altijd spiegelend en groot zijn. Maar het probleem was, ik was nog steeds onder de indruk... maar het was wel of het gevoel er een beetje uitgelopen was. Oh. Je ziet zo'n beetje voor je als je daar loopt... dat die man een atelier heeft met honderd man... die allemaal aan het veilen en aan het schaven en aan het plakken zijn. En het wordt allemaal perfect. Het kan echt niet beter. Maar het is net of elke sensibiliteit... alles wat het spannend en prikkelend maakt er uitgeglipt is. En gaat dan onderaan zijn succes? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar tegelijkertijd is hij ook zo goed dat je toch wel een beetje blijft kijken. Het zijn allemaal weer enorme spiegeldingen. Het zijn net rare lachspiegels. De ene keer lijkt je net een beeld van Giacometti. Heel dun, met van die rare beentjes krijg je dan. En een soort klofhoofd. En dan sta je er te kijken. Hartstikke leuk. Maar wat is het nou meer? Ja, een leuk plofhoofd heb ik als ik slecht geslapen heb, heb ik dat ook wel eens. Dus ik vraag me dan een beetje af, wat levert het op? En wat, hè, wat is het nou een beeldende kunst dat het toevoegt? Het zijn vooral en... die, die objecten die daar ook te zien ja, zijn? Ja, die zijn er te zien. Hij laten een paar oude werken zien. En ik merkte dat ik die meteen veel spannender vond. Die zijn niet zo perfect. Daar zit nog wat meer handwerk in. Die, die, die, die wil je nog gaan aanraken. En je denkt, wat moet ik hier nou mee? En die andere is net of je naar een soort perfecte kunstfabriek staat te kijken. Die ze achter elkaar uitpoept, stuk voor stuk. Er zijn ze nog tonnen per stuk... Het ook dus dat maakt al gauw wat sceptischer ja, ik was er dat? niet uit en toch ga ik weer terug, merk ik. Omdat ik toch ook... weer wil kijken hoe dat. Nou ja, dat er is veel kunst die je het voor de tweede keer moet zien. Is, is, is er zitten er veel nieuwe dingen bij. Want twee jaar geleden begrijp ik, was er in de uh, Royal Academy in Londen ook nou, een tentoonstelling. Daar nou, die... was dat kanon bijvoorbeeld te zien. Dat is een berucht ding nu. Hij heeft een groot kanon opgesteld, een echt kanon. En daar stopt hij, uh, dan komt er een hele wat hotel uitziende man meestal aanlopen. Die stopt een, een la de lading in het kanon. En dat zijn dan brokken, hele dikke, rode vette was. Die wordt afgeschoten en plop, tegen de muur aan. En de sculptuur is het resultaat van, ja, door de loop van de tijd heen... al die blokken was die tegen die muur geschoten worden. Ja, het is volstrekt idioot. Elke keer is het natuurlijk op elke plek is het weer anders. Daar gaat het ook een beetje over. De John, jij, jij knikt alsof je denkt, dat wil ik zien. Of je kent het. Ken het, ja, ik heb, kent het. Ik heb het uh, kanon een keer afgeschoten zien worden. Ja, niet, niet live, maar uh, op de televisie. Ja, het is wat, een indrukwekkende... wat vond je er nou van? Ja, ik, vind, ik vond het een on, uh, uh, uh, indrukwekkende vlek. Uh, <laughs> <laughs> ik het en, blijft, blijft, het, blijft het bestaan? Overal waar het. Uh... Nee, ze ruimen het weer op. Dat is het. Het gaat er een beetje om dat je het onthoudt en dat mensen het gezien hebben, dat ze er filmpjes van maken, maar ze laten het niet staan. Ze hebben te veel ruimte in. Dus nou, okay. het is echt de performance, het, het theaterstuk bijna. Om te laten zien, ja, iedereen. Ja, als je aan de andere kant van het museum loopt... wil je af en toe die knal, en dan denk je, oh god, daar gaat er weer heen. En dan ga je snel kijken. Dus dat effect nou, Dan gaat een er laat. een te om. Beter laat, ja, dan ben je te laat. Maar weer een half uur wachten. Ja, Is het ja, iets ja. waar Geerding ja. naartoe zou gaan? Deze tentoonstelling? Jawel. Wel? Ja. wel? Ja. Bekend met het werk of, of ja. naleiding van wat ja. Hans vertelt? Ik, uh, ik uh, nou ja, wat... Ik heb het ook op tv gezien, ja. Oké, okay. we gaan naar de laatste. Ja, vandaag opent in Haarlem, in de Halle, een tentoonstelling van de iets minder bekende... maar wel bijzondere kunstenaar Roger Hearns, Heinz? niet uit te spreken. Um, uh, en het is een hele rare tentoonstelling, ik was wel echt geïntrigeerd. Hij werkt als een soort alchemist met allemaal materialen ja, die al een soort betekenis hebben. Noem maar wat, hij neemt plastic plaatjes hij, en daar smeert hij dan de inhoud van koeienhersens overheen. Hij schildert dus met koeienhersens. Beroemd echt een prachtig werk was dat. Een keer het hele flat in Engeland. Helemaal verzegeld. Helemaal dichtgetaped. Dat er niks meer uit kon. En dan heeft hij iets van 78.000 miljoen liter kopersulfaat in laten lopen. Laten drogen. Water laten weglopen. En toen was die hele flat aan de binnenkant met een soort hart al blauw kopersulfaat bekleed. Alsof het ja, stenen waren die die hele binnenkant hadden uh, bekleed. En daar kon je doorheen lopen? Of? Daar kon je in, daar kon je doorheen lopen. Dat was een fantastische ervaring. Ik had mazzel, ik heb het toevallig gezien. Nou, Hij doet dingen met magnetisme, dus met al, met kopersulfaat. Allemaal van die materialen waarvan je denkt... ja, bijna als alchemie, het betekent al wat, het heeft lading. En daar maakt hij dan dingen mee. Ja, dus, en het grappige is, je moet het wel een beetje weten. Je loopt daar rond... En soms denk je, ja waar gaat dit een vredesnaam overzien? Een wat vreemd gevormde sculptuur. Maar dan zitten er weer wat hersenen in. Of je ziet iets anders. Dat, dat zie dat... je. Dat bedoel, dat, dat, ik neem aan dat je dat dan leest bij dat object ja, of dat niet? Ja, dat is want... het punt natuurlijk. Je moet, het moet ja. bordjes leeskunst, want anders dan, dan heb je er niet van. Je moet het weten. Ja. In die spanning, op het moment dat je het ziet kantelt de hele zaak. Dan denk je, oh ja, hersens. En dan ga je meteen anders kijken en denken. De mythe gaat, maar ik weet niet of dat waar is... dat hij zelf ooit werk heeft gemaakt van koeienhersens. Waarbij hij eerst die koeien, voordat ze geslacht werden, aankeek... dan had hij even een keekje met ze en praatte die tegen ze. Vervolgens gingen die koeien het abattoir in. Dus als het ware, die koeien hadden dan hem in zijn hoofd zitten... en daar maakte hij dan een schilderij van. Of het waar is, weet ik niet, maar ik vind het wel een goed verhaal. Nou, daar speelt hij een beetje mee. Allemaal, uh, of allemaal uh, delen van zijn werk in ieder geval te zien in, in de Hallen in uh, Haarlem. Tot en met 24 februari. En tot slot nog, nog kort even Mike Kelly in het uh, Stedelijk Museum. Ja, dat gaat pas over anderhalve week open. Dat okay. is wel de grote eerste solo in het Stedelijk. Waar iedereen natuurlijk al tijd op heeft gewacht. En iedereen hoopt dat het bij de opening van het Stedelijk die al plaats zou vinden. Maar ja. Kelly is helaas overleden. Dus ze hebben het moeten uitstellen. Maar dat wordt wel een hele grote, spectaculaire gebeurtenis denk ik. Verheug ik me echt op. Veel kleur, uh, vrolijke, ja, uh, rare... Kelly's werk gaat ook erg vaak over jeugd trauma's, Maar oh. die doet dat op een hele levendige manier <laughs> verbeeld. Het gaat allemaal over, over, over pesten uit. en treiden, okay. treiteren en, en jeugdcultuur met veel skateboards en zo. Het is fijn werk. Nee, het wordt spannend. Binnenkort in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hans en toch jagen. dank. Muziek weer, Leon Giesen.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 Om te kijken, om te zien of je iets herkent Want overal en altijd ook vandaag Is van mij aan jou de vraag Wat ben jij? Een blaadje in de wind Wat ben jij? Een mooi schelpje tussen grinten Wat ben jij? Het is een simpele handeling Hoe zie je jezelf in een ding? En had je het nog nooit zo bekeken Nog nooit eerder iets gezocht Waar je je leven mee vergeleek Nou dan moet je het dus proberen Ik weet zeker Dat je zult leren Dat je een licht bij jezelf opsteekt Wat ben jij Een plastic zak die omhoog waait Wat ben jij Een vuurvel opgeleid Wat ben jij Een lied dat niemand zingt hoe zie je jezelf in een ding? Wat ben jij? Een nieuw knopje aan een boom? Wat ben jij? Een strallicht als uit een droom? Wat ben jij? Wat is jouw weerspiegeling? Hoe zie je jezelf in een ding? Heb je iets gevonden, maak daar een foto van en stuur die als een briefkaart naar jezelf. Beschrijf hem ook even met groeten uit mijn leven. Een eenzame soort, Een voorlopende klok. Een spijker op zijn koppen. Een lichtbad zonder stoppen. haakje waar iets hingen. Een vonkelnieuwe ring. Oh, wat ben jij? En misschien doet die vraag pijn. Maar wat ben jij? Het kan morgen anders zijn. Wat ben jij? Gewoon ter verduidelijking. Hoe zie je jezelf in een ding? Een zelfportret als een ding. Hoe zie jij jezelf? Nee hoor, Wat ben jij? Dank, Leon. De scheidingsperikelen van Ruud Gullert en Estelle Kruijf zijn in veel bladen en programma's uitgebreid te volgen geweest. En u bent deze week ook volledig bijgepraat over alle ins en outs van Nix Schilders over vermoeidheid. Toch? Kijk even, ja, daar wordt hier instemmend geknikt. Nick, Nick, die ja, ene ja, van Nick ja, en ja, Simon. Ja, ja. Je kent dat wel. Uh, roddels over BN's namelijk worden op grote schaal verspreid. Een fenomeen van deze tijd vroegen we ons af of gebeurde dit ook al in de 17e eeuw. Of wij, in ieder geval onze volgende gast, vroeg zich dat af. Uh, dat was een tijd, de 17e eeuw natuurlijk, zonder massamedia. Dus hoe was het toen? Ad Geerding, directeur van het Westfries Museum. Was er in die eeuw net zo'n roddelcultuur als nu of niet? Nou, er werd in ieder geval van mond tot mond net zoveel geroddeld als nu. Men zegt dat uh, uh, iedereen eens per 17 minuten roddelt. En roddel van Hoe hebben de... ze dat gemeten? Nou ja, sociale wetenschappers, okay. hè. <laughs> dus uh, ja, dat is, is een, ja. zit een beetje maar in de, vraag, de kwaad ja, ja. In, maar... Die hebben niet zo'n goede naam de laatste tijd. <laughs> nee, okay. nee, dat klopt. Uh, maar goed, roddelen is niet alleen uh, kwaadspreken, hoor. Roddelen is ook... als Je, uh, uh, je, je praat met iemand over iets... Over, uh, je deelt iets persoonlijks met iemand waar die persoon zelf niet bij is. Aha. Dat, uh, dat is feitelijk... Uh, je, je bedoelt, het, het, het hoeft niet per se negatief te zijn. Want nee. hij heeft natuurlijk al wel altijd een negatieve lading. Ja, maar uh, als, je, als je iets heel positiefs over iemand vertelt... beschouwen wetenschappers dat ook nog steeds als roddel. Okay. Maar in de 17e eeuw dat weten we gewoon uit uh, rechtbankverslagen en notariële akten waar de slachtoffers van Roddel uh, zeg maar hun recht zochten dat er veel geroddeld werd en we weten het ook uit uh, allerlei pamfletten die in die tijd geschreven zijn uh, want roddels werden ook gedrukt verspreid. Het dus was in... niet alleen mond op mond? Nee. Nee, en Dus in die tijd was het toch al iets van een begin van een rol cultuur. En waar gingen die rollen dan over? Ja, nou, we hebben het net even over de wetenschap gehad. Het kon gaan over fraude in de wetenschap. Toen kon... al? Ja, zeker. Toen ook al. Het kon gaan over uh, corruptie. Het kon gaan over um, vermeende homoseksualiteit. Um, heel vaak zat het toch wel een beetje in, in de hoek van uh, overspel, um, vreemdgaan. Uh, nou, Niks veranderd. Nee, nee, wat dat betreft in essentie is, is feitelijk het roddelen in 400 jaar niet veranderd. Maar was er toen al een soort Albert Verlinde en even tante goeds en zo? Dat soort... Er waren schrijvers die uh, hun brood deels verdienden met het schrijven, opschrijven van roddels. En... Uh, uh, zeg maar, je had ook al echte riooljournalisten. Nou wil ik Albert Vlinde nou niet meteen als riooljournalisten uh, aanduiden. Maar uh, dat werden in die tijd drekpoëten genoemd. En een die, die, een mooie term. Ja, prachtig. Ja. En, en, het waren poëten omdat ze alles op rijm uh, opschreven. Uh, maar die Zodat deden, die roddel goed doorverteld kon worden. Precies. Ja. En, maar die deden vooral een boekje open over de seksuele escapades... van met name de Amsterdamse elite. En er waren een paar uh, met name toen naam bekend. Jan Soet en Matthäus Tengnagel. Jan Soet? Jan Soet, de directeur van de Rotterdam Schouwburg. Ja, je ja, ja. ja, ja. Zij zijn voorouders. Ja. Hij, was, hij was ook toneelspeler ja. en, nou, en herbergier. Was... Dus, uh... Dat waren hele wilde mensen. Nou, het waren in ieder geval mensen die er een, een genoegen in schepten om uh, uh, in het begin nog met heel veel uh, ja hints naar wie het om wie het ging. Er werd, werd niet met naam en toenaam genoemd, maar iedereen die een beetje. Ingevoel... Waarom niet? Dat mocht niet, hoor. Nee, dat mocht niet. Oh. En, uh, dan ging je een grens over en dan uh, uh, liep je de kans op. Uh, vervolging. Ja, ja, bij de rechter, uh, wat je al zei. Ja, bij de rechter. Ja. En uh, uh, die tengnagel waar ik het net over had... Uh, daar, op een gegeven moment verscheen er een, uh, een paskwil. Zo heette dat soort uh, gedichten, schotschriften. Mm -hmm. um, uh, onder zijn naam, hij had hem overigens niet geschreven... maar twee andere drekpoëten lapten hem op, er op die manier bij. Um, en daar werden de Amsterdamse notabelen wel met name en toenaam genoemd. Het boekje heette Sint-Nicolaas Milde Gaven. En Sint-Nicolaas rijdt over de daken. De 1640 hebben we het nu over. Kijkt door de schoorsteen. En wat hij daar allemaal ziet... daar is hij als goed heilig man heftig verontwaardigd over. En hij doet daar het boekje over open. En omdat, dat, omdat de mensen daar met name een toename in stonden... is die tanknagel inderdaad veroordeeld. En de drukker ook. Maar had dat ook wel eens gevolgen voor mensen waarover geroddeld werd? Dan? Ja, absoluut. absoluut. Uh, de, de mens, kijk, reputatie was in de 17e eeuw... Nog veel belangrijker dan uh, vandaag de dag. De gemeenschappen waren kleiner. Zelfs de bovenlaag van, van de grotere steden, dat was ons kent ons. En je zakelijk succes hingen vanaf. Je huwelijkskansen hingen van je reputatie af. En als die door Roddel aangetast uh, uh, werden, ja, dan had dat echte consequenties. Het is bijvoorbeeld een geval bekend van een Franse koopman... die een affaire kreeg met een, uh, een dochter uit de Amsterdamse bovenlaag... Die dochter, uh, Elisabeth Lestevenon... die kwam op een gegeven moment een betere partij tegen. Een advocaat. Nou goed, daar kan je tegenwoordig ook van alles ja. bij denken. Maar goed. We noemen uh, geen namen. Nee, die, die liet vervolgens uh, de Franse koopman vallen. En die verkondigde vervolgens tegen iedereen die het horen wil, dat hij het roosje reeds geplukt had. En uh, dat is hem dus op een rechtszaak komen te staan. En hij is inderdaad zelfs tot gevangenisstraf veroordeeld... en pas na het betalen van een behoorlijk losgeldbedrag vrijgekomen. Maar het heeft hem zijn complete zakelijke loopbaan gekost. Ja, maar en, want je, nou, mensen gingen naar de rechter dus blijkbaar als er over ze geroddeld werd. Uh, Werkt dat dan ook? Ik bedoel, ja, meestal als een roddel al verspreid is, is, is het kwaad al geschiet. Hè? Dat, is, dat is waar, maar als je dan uh, bedenkt dat het om reputatie ging... en het herstellen van reputatie in de vrij kleine kring waar je het van moest hebben... dan hielp dat inderdaad, want de, re de rechter kon namelijk degene die de roddel verspreidde... veroordelen tot een amende honorabele... Dat betekende dat degene die gerold had... moet je je voorstellen dat tegenwoordig publiekelijk op televisie... die moest op de knieën... Ik zie er een goed tv-format in. Bloots hoofd en met gevouwen uh, handen... Uh, toegeven dat, dat wat hij of zij beweerd had over de ander absoluut niet waar was. Zo. En Daarmee was er dus een soort publiekelijke boetedoening. John de Mol luistert mee. <laughs> en, en dus dat, dat werkte, zeg jij. Hoe, hoe laat je dat allemaal zien in die tentoonstelling? Ja, dat, is, dat was wel een grote uitdaging uh, voor ons, want uh, nou ja, gelukkig zijn er dus uh, uh, uh, van die pamfletten en zo bewaard gebleven, maar dat is natuurlijk niet echt uh, spannend. We laten portretten zien van de hoofdpersonen uit een flink aantal schandalen en roddels uit de gouden. Ere. Mooie schilderijen. Mooie schilderijen. Het leuke is dat we vervolgens een soort negen paskamers hebben gemaakt. Um, want we hebben alle roddels die wij verzameld hebben, hebben we in negen thema's ingedeeld. Je kunt zo'n paskamer in. Daar hebben we enorme grote, ja, het zijn pagina's uit de privé of de weekend. Zo zijn ze opgemaakt. Dezelfde vormgeving. Dezelfde vormgeving. Daar worden een aantal roddels verteld over dat thema. Maar je kunt ook luisteren naar roddels. Want we voeren twee spreekwoordelijk geworden roddelaarsters op. Namelijk Nieuwsgierig Aagje en De Luistervink. En die delen met elkaar allerlei roddels. En Hans Otjes bekend van uh, André van Duin. Die leest de meest scabreuze dus uh, teksten voor in de, in de tentoonstelling. Ja, het, Albert Verlinde en Evert Zandegoed heb je geloof ik benaderd om hem te openen... maar die wilde niet, hè? Uh, ik heb geen reactie gekregen. Dat is wel eigenlijk uh, jammer. Nou ja, ik, uh, ik heb een uh, lichtelijk vermoeden dat zelfspot uh, in die wereld... Uh, misschien uh, een, ja, niet heel veel voorkomt. Ja, zelf je niet, neem ik aan. Uh, nou, wel? Ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat bij de voorbereiding van deze tentoonstelling... Hebben uh, uh, heb we toch met een brede glimlach op ons gezicht hebben we dit voorbereid. En uh, ik voel me gelegitimeerd om historische rollels te verspreiden. Kijk en rollels hebben een grote vermaakfunctie. En nou, dat heb ik zelf mogen ervaren. Het uh, spreekt aan het onderwerp. Uh, Hans, ga, ga, ga, zou jij daar naartoe gaan? dat na? klinkt heel ja? aansprekelijk. Ja? Ja. Ja, ja, ik lees altijd eerst de achterklap bij de nu.nl. Uh, dus dat zijn potentiële ja, gasten. Alles, ik wil alles weten van Nick en Simon en uh, alles wat ik wil. Rollen en achterklap ja. uit de Gouden Eeuw is de titel van de tentoonstelling tot 10 maart 2013 te zien in het Westfries Museum in Horen. En dan nu weer een Sinterklaas tip. De Sinterklaas kookboekentip van de vrouw achter een van de populairste kookrubrieken ooit, Libelles Wilma Culinair, Wilma van Hoeven. Ik kies voor in ieder geval een Nederlandse uitgave. Het eerste is Arabia bij je thuis van Nadja Zerouali en Marijn Tol. Dat is een uh, kookboek uh, over de Noord-Afrikaans-Mediterrane keuken. geeft ontzettend veel informatie. Het is eigenlijk meer een leeskookboek en dat vind ik er juist ook zo leuk van. En ik vind ook in deze tijd eten verbindt. Eten brengt mensen bij elkaar, maakt vrienden. En als je dan uh, de Noord-Afrikaanse keuken tot je eigen kan maken, dan helpt dat misschien ook wat mee aan de wereldvrede. Het tweede boek is eigenlijk ook een kijk-, lees- en doe-boek. Het heet Wereldeters van Marjolein Vlaam. Het is een, uh, eigenlijk bedoeld voor moeders, voor hun kinderen. Er zitten paspoortjes bij, stickers. Als kinderen dan iets gegeten hebben, krijgen ze een stickertje in het paspoort. En het heeft allerlei verhalen over de keukens... waar de gerechten vandaan komen, waardoor je er ook aan tafel over kunt praten... en waardoor eten voor kinderen ja, spannend en nieuw en anders wordt. En dat is... Leuk aan tafel en goed voor de kinderen, omdat ze bijzondere dingen leren eten. Dus dat waren mijn tips. Een Sinterklaas-tip van Wilma Culinair. Onze gast hier, de Sinterklaas-cadeautjes, natuurlijk allemaal al in huis. John Baarsman, doe jij een Sinterklaas? Uh, nee, ik doe niet aan Sinterklaas. Helemaal niet? Nee, ook niet aan Kerst. Hans-Senator Jager? Nee. Zeker, ik hoop dat hij langskomt bij ons. Ja. ja, Je gaat zitten wachten. Aad Ja, ik vind het een fantastische traditie. Uh, heel oude trouwens ook al. Het scheelt wel altijd of je kinderen in huis hebt, natuurlijk. Doe jij een Sinterklaas? Uh, nee. Nee. nee, maar ik heb geen kleine kinderen in huis. En waarom doe jij het niet? Omdat er geen... Ik heb er niks mee. Je hebt, je hebt echt niks. Nee, met kerst heb ik ook je helemaal niks het. mee. Nee, nee. Het is niet te geloven. Mijn vrouw wil altijd een kerstboom. Het gaat niet gebeuren. Oh nee? nee ja, soms een heel kleintje. Nee, ik... Is zo fysiek, uit Brussel. Fysiek mijn hele huis. Oké. Okay. Nou, ja. nou ja, goed. Veel sterkte voor jouw vrouw de komende feestdagen. Ja. <laughs> Wij gaan zo direct nog door met Dana Linsen. Dus hij gaat praten over 100 jaar Hollywood... Voor de rubriek De Bus bellen we met de acteur Drakan Bakema... en actrice Maria Kraakman. Die staan allebei in de voorstelling Tremlijn Begeerte. De 80 seconden vandaag. Hij zit er al een hele tijd klaar voor prachtige muziek. Zo direct. Maar niks. Emmanuel. Ik dank John Buisman, Hansen Jager en Aad Geerdink. En uh, voor wat de luisteraar betreft, tot na het nieuws.